Het kwaad is niet langer een mysterie, maar een politiek probleem Daarom zien we ons boos op straat en denken u extreem Extreem links staat dan tegenover extreem rechts, rechts En vecht geweld voor het geschieden van recht De idee is dat enkel onze zijde gelijk kan hebben Onze wereld ziet de opmars van het radicale denken We luisteren want deze jongen zien zichzelf als beduveld. Maar denken zij de hele maatschappij is verpugeld De start van links is geen van ironie het kwadraat Omdat links blind is voor de eigendaden van het kwaad De schuldig wordt aangewezen, de rechtse en het geld zijn Maar nu zal de extreem linkse Gaan kijken bij zichzelf. De schuldige moet worden onschadelijk gemaakt. Want dialoog met de tegenstander wordt als gevaarlijk afgedaan Kom aan, vecht voor gelijke rechten. Ten al een koste manipulatief misbruiken. Als ze zelf met het morele borsten. Door ze stoppen door betooiing. En wat voorlopig gezegd. De staat gelijk aan verbetering van de wereld. We kunt niet alle morele eisen vertalen in een idee van rechten. En in sommige gevallen komt het morele alleen maar uit jezelf. De extreemrechtse en linkse. Ziet zijn eigen dictatuur niet. Wilt u van mening doen veranderen? Telkens als de illusie. Het illusie is nog maar net begonnen. Want het wordt nog erger. Want de jongeren groeien op in het extreme denken Het kwaad is niet langer een mysterie Maar een politiek probleem Daarom ziet ons boos op straat En denken we extreem Extreem links staat dan tegenover extreem rechts, rechts En vecht geweld voor het geschieden van rechts De idee is dat enkel onze zijde gelijk kan hebben Onze wereld ziet de opmars van het radicale denken We luisteren want deze jongeren zien zichzelf als beduweld Het al denken zij de hele maatschappij is verpubeld Democratie voor links is geen een met voorafgegeven uitkomsten. Dat ze vooraf al hebben bepaald waarvan dat geluid komt Dat links laat van zich goede maar de anderen moeten zwijgen Zo'n proces is handig enkel en alleen als u gelijk wilt krijgen Want er is geen democratie zonder discussie Luister niet naar uw programma Maar laten dat van hen aan u zien geen geruzie Er is vooraf bepaald wie gelijk heeft op de straat En degene die niet akkoord gaat is geen democraten En het de bij rechts, zal liever oorlog ziet dan vrede en hun komt de zie dus de spoken van gezeven. Een streepbaar van VP staat vol die logische reden Een gelach die gewoon kapot, als ze beseft dat mensen dat accepteren. Maar ik weet het, het is echt wel zielig, want die mensen zijn dom. Het is dan ook normaal dat ze denken in zo'n extreme vorm van politiek, dan vlucht nog deze vraag. En deze rotte maatschappij is dat toch meer dan normaal. Oh. Het kwaad is niet langer een mysterie, maar een politiek probleem. Daarom zie ons boos op straat. En denk u extreem, extreem links staat dan tegenover, rechts, en rechts en vecht.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 Beduvelt, maar denken zij de hele maatschappij is verpuberd De idee is dat enkel onze zijde gelijk kan hebben Onze wereld ziet de opmars van het radicale denken Hoe luisteren want deze jongeren zichzelf als beduvelt Maar denken zij de hele maatschappij is verpuberd